Het is 1 uur, Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen in Europa is het nieuwe jaar ingeluid... met grote feesten in de open lucht. In Berlijn waren al honderdduizenden mensen bij de Brandenburger Tor. Er waren optredens van tenor Paul Potts en David Hasselhoff. De acteur uit Night Rider en Baywatch... zong net als tijdens de jaarwisseling na de val van de Berlijnse muur... zijn hit Looking for Freedom. In Amsterdam waren meer dan 15.000 mensen afgekomen... op een nieuwjaarsfeest op het Museumplein. Er was daar een optreden van Nick en Simon...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 Estland heeft 1,3 miljoen inwoners en is naar Europese maatstaven een arm land. Het weer, behalve in het westen, op veel plaatsen dichte mist. Vannacht is het tussen 0 en plus 3 graden. Overdag is het druilerig en een graad of 4. Vanaf zondag wordt het opnieuw kouder, met s'nachts lichte vorst en overdag lichte dooi. Verder neemt ook de kans op winterse buien weer toe. Dit was het nos verhaal. Dit is Radio 1. CRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Ja, Goedenacht, hartelijk welkom terug. Het is 2011. Ik weet niet of u nu begint te luisteren naar Casa Luna... maar dan wens ik u alsnog het allerbeste het komend jaar. Ik ga niet meer zo'n uitgebreid verhaal houden als aan het begin van dit programma... maar ik wens u in ieder geval heel veel goed. En ik denk dat dat voor Erik Nieuwhuis ook geldt, toch? Ja. ja, precies. mag ik precies. nog even mijn, mijn beide zoontjes, want dat ben ik helemaal vergeten. Zijn ik zal even dat ding naar je toe halen, dat is makkelijk. Oh nee, nou. Ja, die zullen dat... inmiddels, uh, die gaan zo dadelijk naar bed, denk ik. Uh, Daan en Job uh, en uh, Inge ook, uh, gelukkig nieuwjaar. En Inge is dan je vrouw, is mijn vrouw. Vriend, vriendin. Mijn ja. nee, vrouw, vrouw, vrouw, vrouw, vrouw, vrouw. Ja, uh, ja wij, hebben nog, wij zijn overigens allebei met de taxi, dus wij kunnen gewoon nog een flesje champagne openmaken. En dat is altijd gezellig, maar uh, heb je, denk je dat het een leuk jaar wordt voor jou eigenlijk, 2012? Wat een lastige vraag. Ja, ik denk het wel. Ja. Een goed ja, jaar? Ja. Ja? Waarom denk je het? Nou, de, de, dat is... Uh, Gevoel. Op, nou, op basis van de statistieken van de afgelopen vijf jaar. Ik heb vijf goede jaren achter de rug. Ik verwacht dat de komende vijf jaar ook... Prima, nog, nog twee? Ja, de, ja, ja, ja, ja. Dat maar, is bijbels, ja. hè? Oeh, ja. Ja. oeh, dat, nee. dat is helemaal geen zucht. Het ja. plafond ligt er hier een beetje uit. Um, nou, nog vijf goede jaren. Dus, nou, dan doen we er nog een klein beetje champagne bij. Ja, dat mee. zal wel helpen, ja. Hetzelfde merk zeg ik, dat is niet zo netjes. Hetzelfde huis. Goed. Ja, wat gaan wij doen? Want uh, we zijn hier niet meer alleen om met z'n tweeën gezellig een glaasje champagne te drinken, maar wij gaan ook uh, natuurlijk uh, met luisteraars in gesprek. En dat doen wij over uh, mooie of interessante of uh, ja, belangwekkende of uh, noem maar wat in ieder geval over woorden. Welk woord vindt u heel mooi uh, of heeft een speciale betekenis voor u? Misschien is er wel een woord dat uw leven een andere wending heeft gegeven... of is uh, er een woord dat uh, u zo lelijk vindt... dat u het nooit van uw leven over uw lippen wilt laten gaan. U mag bellen met hele mooie, hele betekenisvolle... hele poëtische, ontroerende of juist afschuwelijke woorden. En Dat kan naar 09, nee, 0800 1121 0800 1121. Er zijn een paar mailtjes binnengekomen. Iemand schreef iets voor jou, uh, uh, Erik. Want die, die, uh, uh, die zegt het woord voor Erik Nieuwenhuis, woordensoep. Dus het boek dat je geschreven hebt. Misschien komt er nog een tweede druk of een vervolg op. Hij zei een mooi woord is drieling. Ja, ben ik wel met hem eens. Ja. Waarom ja. is dat een mooi woord? Um, nou ja, bij, bij, Zoals het bij mij altijd gaat, ik hoor een woord en dan... Um, uh, dan ons praten er allemaal uh, beelden. Nu al gelijk? Nou, nee, ja, er grap... gaan vast vele mooie beelden bij komen. Nou, het grappige is dat wij uh, toevallig een drieling hebben in onze familie. Um, oh ja? Uh, ja. En uh, die zijn uh, grappig genoeg op dezelfde dag hier, als een tweeling die we ook in onze familie hebben. Dus Ze hebben zeg maar, vijf uh, verjaardagen. En um, ja, drieling vind ik een mooi woord. Um, um, ik, ik vind het echt een. een, een, een Heel mooi ouderwets woord. Dat, uh, drieling, vierling, vijfling. Het is, uh, en, uh, maar wat, wat, wat is daar nou ouderwets aan die woorden? Nou ja, ik heb het ik, gevoel dat er steeds meer komen. Van meer, meerlingen. Ja, meer, ja do door door van en XI ik en dat soort. Uh. Ja. ja, misschien is dat zo. Ja. Ja. Maar ja. toch een beetje een ouderwetse klank voor jou. Ja. Goed, nou, mooi tip. Ik, ik ben ineens denk ik dat ik ook weet wie die Rudolf is. Ja, wat dan? Ja, nee, dat zou best eens een van die drieling kunnen zijn. Want de. Uh, Um, Uit jouw familie? Ja, dat zou kunnen, ja. Die, oh, één van de drie, drie heet Roelof? Ja. Ah, ja. Oh, wat grappig. Ja. Dus... Uh, nou, dat is dan een mooi woord. Ja. Ja. Alleen, ja, het is een beetje jammer, die tips, daar hebben we niks aan, want de computer bepaalt, hè? Ja, de digitale. Bij, mij wel, bij mij wel, ja. ja. Dan uh, schrijft iemand, namelijk Robert, uh, dat uh, beurtbalkje een woord is dat niemand kent en dat iedereen gebruikt. Of in ieder geval dat ding dat erbij hoort, bij dat woord, wordt door iedereen gebruikt. Maar niemand weet wat een beurtbalkje is. In mijn geval klopt dat, maar jij wist het wel, geloof ik. Nou, ik weet niet wat een beurtbalkje is, maar ik weet wel wat een beurtplankje is. En ik denk dat dat hetzelfde is. Als je bij de supermarkt in de rij staat, heb je zo'n um, zo plankje of balkje dat ja. je boodschappen Scheid van de boodschappen oh. van je voor- of je, je, je opvolger. Dat is het beurplankje. Ja. ja. Vandaag nog gebruikt. Wat ja. leuk, nee, ik wist het niet. Goed om te weten, voortaan ga ik dat iedere keer bedenken. Nu aan de telefoon, Irene. Goedenacht. Goedenacht. We beginnen eerst serieus. Ja. Uh, Irene uh, betekent vrede. En ik ben erg blij dat ik die naam van mijn ouders heb gekregen. Want, ja, in welke ik ben, zin... na, ik ben namelijk in 1941 in de oorlog geboren. Oké. Okay. En dat betekent dus godin van de vrede, hè? En daar probeer ik naar te leven. Hoe doe je dat dan? Nou, proberen ruzie... Nou, niet ruzie uit de weg gaan. Maar als je een woordenwisseling hebt, wel tot het eind komen. En dan weer goed maken of zo. Of als ik weet dat ik iemand gekwetst heb... dan hang ik de volgende dag aan de telefoon. En als mensen jou kwetsen, wat doe je dan? Dan geef ik ze lik op stuk. Ja? <laughs> dan ga je daar hard in. Nee, niet hard. Oorlog is het dan? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Maar ik probeer het altijd met mijn mond te redden. Ja. En dan het vrolijke. Uh, ik hou ontzettend van taal. Op allerlei gebied. Ik hoorde dus net dat van Drieling. Maar ik heb een paar Vlaamse woorden die ik zo leuk vind. Die heb ik van mijn vader geleerd. Waarschijnlijk heb ik er nog wel meer geleerd. Maar er zijn er twee die ik heb onthouden. En dat zijn? Uh, weet jij wat een droogzwier is? Een droogzwier. Uh, zal ik het maar zeggen? Je moet bij Belgische woorden altijd heel praktisch gaan nadenken. Het, ja, is, het, ja, het, het ja. zwiert iets droog. Dus het zal wel iets met de was te maken hebben. Ja, een centrifuge. Oké. Okay. En de andere, en die vind ik nog veel mooier inwezen... vernufterling. Vernufterling. En... Erik, wat is dat? Uh, maar iemand die... Nee, dat is een drieling trouwens. Hetzelfde woord uh, link zit hierin. Maar ik denk dat het iemand is die uh, iets met zeer veel vernuft in elkaar weet. Ik denk dat het een, um, um, een zal... uitvinder is. Uh, zal ik vertellen wat, wat het is? Nou. Een ingenieur... Ja. Ach, prachtig. En dan het laatste als uitsmijter, die vind ik zo leuk. Als je in Vlaanderen, in Vlaanderen. Ik ben er niet veel geweest, maar ik heb dit gewoon onthouden van mijn vader en grootouders, want die woonden in Zeeland. Ja. En dan is het heddeger nog goesting. Oh ja. En die ken je waarschijnlijk wel. Ja, dat is moed of zo. Oh, oh. Ja. Of of heb je nog trek ergens in? Of zin? Of wil je nog iets eten? Of zoiets dergelijks. Het is een restaurant dat zo heet. Ja, nou, dat zal dus zo, uh, wel zijn. Dan mag ja. je veel eten, dus. Ja. Hoe kom ik dan bij moed? <laughs> Oké, okay, dit was het. Ja, nou, dankjewel voor het bellen. Graag gedaan. Oké, okay, doei. Irene was dat. Oftewel, vrede of godin van de vrede. Nu aan de telefoon, Phil. Goedenacht, Klaas. Hallo. Hoi. Allereerst een heel voorspoedig 2011. Ja, jij ook, hè. Gelukkig niet her. Dankjewel. Dank um, Nou, het allerleukste woord wat ik ooit ben tegengekomen, dat, uh, ja, dat is grieks. Ja. Um, dat was mijn allereerste reis naar Griekenland. Dat ging een beetje moeilijk, maar en moeizaam moet ik zeggen, hoor. Dat was zo moeilijk maar... en moeizaam aan dan? Uh, nou, dat ging over Joegoslavië, slapen met mensen... en weer een trein vanaf uh, Skopje naar Athene, enzovoort, enzovoort. En toen kwam ik in Griekenland en toen vertelde ik zo mijn verhaal. toen zeiden ze, nou, jij bent een echte taxi-idiota. taxi idiote Een taxi idiote Ja, en dat wil zoveel zeggen als, je bent gewoon een echte reizigster. Een echte reis. Dat was dan ook mijn allereerste reis, ja. Maar dat woord is me inderdaad altijd bijgebleven. En dat vond ik zo grappig. <laughs> taxi-idioot. En heb je daarna nog veel reizen gemaakt als taxi-idioot, Ja, nou, nou, ik heb je eerder aan de telefoon gehad. Maar daarna was het India en, enzovoorts enzovoorts. Maar dan, dat is een heel ander verhaal, natuurlijk. Ja. Maar nee, dat woord dat is me inderdaad altijd bijgebleven. Maar gebruik je het ook? Of, of is het alleen maar dat je het onthouden hebt? Nou, het is gewoon een beetje uit de tijd al. We, uh, het is een beetje lang geleden dat ik weer in Griekenland was. Het is volgens mij veel toeristisch geworden. Maar uh, ja, dat was het allereerste woord wat ik tegenkwam. Ja, nou, ik dank je wel voor het bellen. Nou, graag gedaan. Veel was dat. En uh, als u ook wilt bellen, dan kan dat. Want we hebben het over mo woorden, hè. mooie woorden, bijzondere woorden. Woorden met een speciale betekenis voor u. Woorden die uh, misschien wel heel belangrijk zijn geweest in uw leven. Uh, het was bij jou ja en nee, hè? Ja, bij... oh ja, daarom... Dat ja, nou, waren twee woorden die mij toevallig te binnen schoten. Nee, is er al een ander woord? Ja, Ongetwijfeld. maar daar -da ga ik even over nadenken. Oké, okay, dan, ja. dan doen we dat tijdens een plaatje zometeen. Ehm. Um... Uh, maar mensen kunnen dus bellen met uh, verhalen bij woorden. En, en dan ja, betekenisvolle, poëtische, ontroerende of juist afschuwelijke woorden. Want er zijn best wel veel, uh, niet zo'n hele mooie woorden. Daar mag u ook over bellen als u ergens een enorme hekel aan heeft. En uh, als u van dat woord vindt dat niemand het ooit meer mag gebruiken... dan doet u het nu nog één keer voor het laatst op de radio. En daarna houden we er dan misschien wel mee op. 0800-1121. 0800-1121. En als u wilt mailen, dan kan dat naar casaluna.ncrv.nl Ik zal even kijken nog of er nog nieuwe mail binnen is. En dat duurt eventjes. Nee, dat is nog niet zo. Nou goed, we gaan even wat muziek draaien. Uh, Erik Nieuwenhuis heeft allerlei platen meegenomen. Nu doen wij iets uh, dat heet Waar is Huis, Erik. Dan moet je even vertellen wat dat precies is. Want het is een, een, een zanger die nog niet veel mensen zullen kennen. Nee, nee dat is uh, in elk geval niet langer dan vijf jaar. Want uh, de zanger is... Uh... Joris Mulders. En die is precies vijf jaar op het moment dat hij dit zingt. Het uh, nummer bestaat... Hoe oud is uit... hij inmiddels eigenlijk? Want het... ik, ja, ik denk dat hij nu zeven. Of sterker nog. Ik, ja, hij is nu zeven. Uh -huh. En um, um, hij, speelt, uh, hij zingt dit nummer en zijn vader begeleidt hem uh, op gitaar. En um, uh, het, op YouTube is het filmpje ook te zien. Dat is, uh, um, Joris Mulders zingt waar hij is huis. En het prachtige van het filmpje is... Let op de adamsappel van zijn vader op het eind uh, van het lied... Uh, hij wil de bevestiging van zijn vader. Heb ik het goed gedaan? Maar zijn vader kan even niet praten van ontroering. Oh. Ja. En ja, ontroerend is het, ja. hè? Er, staat ook, er is ook een link via casaluna.ncrv.nl en youtube -filmpje is daar te bekijken. Dus als u dat makkelijker vindt, dan kunt u het ook zo doen. En ik heb ook gekregen vanmiddag, het is hartstikke leuk. En we gaan het nu beluisteren. Huis. Hoe heet die jongen ook weer? Joris Mulders. Hoe, hoe, hoe is dat nou gegaan, vraag ik me dan af. Hoe komen ze er nou bij om dat filmpje op te nemen, dat jongetje? Die kent die teksthuis uit zijn hoofd. Ja, ontzettend goed. Ja, dat is logisch ja. misschien, want hij lezen ja. is nog niet zo makkelijk als je vijf bent. Maar uh, ongelooflijk. Maar hoe gaat dat dan? Ik, ik was er ook niet bij, maar ik, er, ze hebben een uh, straatfeest. En volgens mij hebben, speelman en speelman die wonen in dezelfde straat in Amsterdam. En volgens mij heeft hij heeft ze dat horen spelen. Toen dacht hij... Uh, en dat vond hij prachtig. Toen heeft hij het veel geluisterd. En op een gegeven moment kon hij het uit zijn hoofd. Denk ik. Ongelooflijk, ja. ja. ja. En die vader zo trots. En ontroerd. Ja. Nou, en ja. volkomen terecht. Ja. Wij hebben het over mooie of bijzondere of uh, juist hele lelijke woorden. En dat doen wij aan de hand, of niet zozeer aan de hand van het boek Woordsoep. Maar een beetje geïnspireerd op het woord, uh, boek Woordsoep van Erik Nieuwenhuis. Die nog steeds hier bij mij aan tafel zit. Um, en uh, nou ja, mensen kunnen Bellen. U kunt dus bellen als u het over een heel mooi, een heel bijzonder of een heel uh, naar woord wilt hebben. 0801121. 0801121. En mailen dat kan naar casaluna@ncv.nl. Mailtje binnengekregen van Elisabeth uit Nijmegen. Die schrijft: Beste mensen, gelukkig nieuwjaar. Het woord. Oh, hier weer. Is afkomstig van Omroep Gelderland. Daar is het ooit verkozen als naam voor het stokje tussen onze boodschappen. Oh, nou. Dat is het. Wist je het? Nee. Nee. Dat is handig Ik wist te... wat het was, maar niet dat het van Omroep Gelderland kwam. Goed, gaan wij naar de telefoon. Er zijn weer een aantal bellers en Koen is de eerste. Goeienacht. Nee, niet Koen, maar Tom. Tom? Ja, oh. beste wensen uh, voor jou en Erik. Uh, Dank, dankjewel. Uh, jullie hadden het net over dingen onthouden. En wat dat betreft heb ik laatst een, eigenlijk wel een hele grappige uh, uh, ervaring... met een woord wat ik ook op zich heel mooi vind. Het woord weedom. Weedom. Weedom. Ik wist dat het, het, het boek De Kleine Johannes, een houtboek van Van Ede, ja. dat eindigt zo net. Had ik in mijn hoofd van. Um, nou, hij sloeg zijn boeken dicht. Hij, hij ging het huis uit. En hij ging naar de stad waar de, de mensen waren met hun ellende. Met hun weedom. En dan, moest ik dat huh. of dan zocht ik dat laatst eens dus op in het woordenboek. En dan blijkt dat ik dat eigenlijk wel ongeveer onthouden had. Alleen zitten er allerlei bijvoeglijke naamwoorden tussen. Hij ging de zware duistere weg, of hij ging de zware weg naar de grote duistere stad, etc. Ja. Dat is een heel grappig verschijnsel, dat je dus wel de kern onthoudt, maar niet die bijvoeglijke naamwoorden. Ja. Maar Wedom dus met dubbel E? Ja. ja, de ellende van de stad. dat hadden dat in de oude psalmbereidingen ook een voorkomen, denk ik. Maar in de kleine Johannes van uh, Frederik van Eden. Een heel mooi boek, vind ik zelf nog steeds. Ja, ik heb het, ik denk, iets te jong gelezen. Hè. Tenminste, ik ben eraan uh, begonnen. Daarom heb ik het eind en dat laatste woord dus nooit ge gehaald. En, <lacht> en wat ik ook een heel... Uh, dat is eigenlijk meer een soort quizwoord. Een soort krebberwoord. Uh, uh, ja, wij moesten dan in onze rechtenopleiding... allerlei oude uh, vonnissen, tenminste vonnissen van, van oudere tijden, lezen. Het woord nademaal... De... Aan elkaar geschreven, het woord nademaal. N-A-D-E-M-A-A-L? Ja, nademaal. Ik ga weer even naar de deskundige hier aan tafel. Uh, ja, wat, <laughs> leuk. Wat is mee. dat? Ik ben een deskundige die zonder woordenboek helemaal, <laughs> <ne> ja, <laughs> nee, ja, ja, helemaal niks... Mijn deskundigheid van. verdampt meteen. <laughs> maar ik denk dat het, uh, dat het uh, zoiets is als nadien, daarna. Dat zou je zeggen, hè? Maar ja. uh, nee, het is... Ja, daar komt het zo voor. Ik, ik, ik, ik verzin maar een voorbeeld van... Nou, er zijn aanwijzingen dat hij die inbraak uh, gepleegd heeft... ...na de maal zijn handschoenen in het huis gevonden werden. Dus omdat... Ach, Na de maal. Dus ik, ik zou het ook niet kennen als ik het niet toevallig was tegengekomen. Maar, ik vind zo maar straf... wordt dat in, in juridische kringen nog gebruikt, dat woord? Nee, nee, dat was dan zeg maar een uitspraak van uh, 1925 of zo, hè? Negatief, en, ja, ja. ja, wat ik, een lelijk, wat ik nou ook een mooi woord vind, dat is het woord huppelen. Dat is een lelijk woord. Dat vind ik een grappig woord. Ja, dat vind. Ja, dat, nee, dat, dat, dat vind ik een heel mooi woord. Oh, En een uh, niet zo mooi woord vind ik het woord ophoesten. Uh. En te meer vind ik dat een lelijk woord, omdat, omdat daar hele andere woorden voor zijn. Hè? En de gemeente komt dat geld tekort en dan, dan beginnen ze ineens over, we moeten dat geld ophoesten. Terwijl je veel beter kunt zeggen, we moeten dat geld misschien te... te ze te, te krijgen of uh, ja. op te brengen. Op te brengen, dat is het woord. Ophoesten ja. heeft iets onsmakelijks, ja. Ja, dat ophoesten vind ik nergens voor nodig. Nee. Volgens mij kun je ook zeggen, maar bijvoorbeeld over de Duitse rijtjes... ...Anna of internet, in u voor Ons Vision... ...dat je die, eh, zoals ik nu doe, gewoon in één keer kunt ophoesten. Dus dat hoef je niet... Het hoeft niet per se met geld te maken te hebben. Maar dan is het nog steeds geen mooi woord. Hè? Dan is het een mooi woord. Nee. Ja, je doet denken aan. Dat maar, zijn Tom en ik wel met elkaar eens. Hoor. Tuberculose. Ja, zoiets. Ja. Ja, ja, het, ja, ja, alsof je er een beetje ja. ziek van wordt als je daar ja. te dichtbij ja. in de buurt komt. Ja. ja. ja. Nou, dat, ja, mooi. En ja, dat, dat woord door. weedom. Weedom. Dat is Frederik van Eden heeft dat geschreven. Uh, dat komt ook niet meer echt voor hè, in de Nederlandse taal. Of hoor je het nog wel eens? Het staat nog wel in vandalen. Maar ja, vandaar uh, daar is jullie middaguitzending af en toe ook debet aan. Eigenlijk, of debet, uh, dat heb ik aan te danken. Van de week uh, was het met dat trippel spannen. Daar zou ik nog niet, niet, niet verder doorgaan. Op maar 5. dan heb ik ontdekt dat het woord ijs en weder dienende... Ja. Ik denk dus in de tijd tussen het bellen en het de uitzendingen te stellen, zocht ik het op. En bij het ene woord, bij het woord uh, ijs... Bij het woord weder stond nooit. Of het woord ijs stond noord, hè? Eh, dan is het bijvoorbeeld een alternatief. Het is sint en dan dan de kalveren op tafel. Dat is ook het woord noord. Maar bij het woord weer stond, eh, nou, eh, men eh, bekijkt de weersomstandigheden in het bijzonder voor ijswedstrijden. Dus dat zijn twee verschillende betekenissen. Ik, ik heb dit ik, niet helemaal goed begrepen. Nou, eh, de term, de, de staande uitdrukking, ijs en weder dienende. Ja. Dat had ik altijd begrepen en zo staat het ook bij één van de twee woorden. Uh, nou ja, als het een beetje meevalt met het weer. Ja, nee, dat, dat heb ik ook altijd en zo maar begrepen. Maar bij de andere omschrijving, want er bestaat uit twee woorden dan, en bij de andere omschrijving stond nooit. Oh. Nee, die klopt niet. We, we, we doen het niet, ijzerwetendienende, we doen het nooit. Nee, die klopt niet. Maar je moet volgens mij ook niet te veel gewicht toekennen aan uh, dat, dat wat een woordenboek. Een woordenboek is per definitie iets dat, dat dood is. Dat, dat heeft de taal platgeslagen en zoals een mug tussen de bladzijden. Ja en, ja, en zoals mensen het gebruiken, uiteindelijk is dat ook wat een woordenboeken maken wil, natuurlijk. Die wil de woorden in, een, in het boek hebben zoals mensen ze gebruiken. Ja. En in dit ja. geval klopt het niet, want iedereen gebruikt ijs en wederdienende. Op, op, op, in tweede, of in, eerste in de, eerste de eerste betekenis, precies. Ja, ja. Ja. Ja. Nou, dan Goed, het dankjewel Tom voor het Reden bellen. Wel, Timmy. Ja. Ja. Ja. ja, wij hebben inmiddels een rode draad in dit programma weten te creëren. Dat is het woord beurtbalkje. Uh, Robert die schrijft daarover. Het schijnt zelfs in de inburgeringstest te zitten. Dus heel veel mensen weten het niet. Maar als je hier komt wonen, dan moet je het echt kennen. Beurt, balkje. En daar heeft, hij schrijft volgens mij nog wat. Er zijn nog, nog een mailtje. En dan. Uh, Denken. oh, oké, okay. nee, dat is een andere. Dat, dat gaat niet over dit onderwerp. Goed, ik ga even naar Trudy. Hallo, Klaas. Hallo. En gelukkig nieuwjaar. Ja, jij ook. Ook vervelend dat je nu op de radio zit. Uh, moet je niet thuis... Uh... <laughs> je bedoelt vervelend voor mij of vervelend voor jou? Nee, voor je vrouw. Ah. Ja, weet ik eigenlijk niet. <laughs> Vind ik wel een goeie. Ja, ja. <laughs> Nee, uh, nee. Maar, uh, ja. Oh, dat, je vindt het niet erg om nu te werken. Nou, nee, nou, ja, ik ben tot, tot tien uur ben ik thuis geweest. En dat was hartstikke leuk en ik ben straks ook weer thuis. Oh, oké. Dus uh, het, het ja, afscheid... die lekker limmen. Ja, het, het afscheid was iets uh, inniger dan normaal, moet ik wel toegeven. En oh, oké. Maar... Oké, dan kom je ook weer graag thuis natuurlijk. Ja, ja ik ben alleen bang dat ja, ze misschien wel slaapt. Maar goed. Ja. Oh. <laughs> oh, de regisseur vindt nee. dat ik hierover uit moet wijden. Maar uh, <laughs> dat doe ik straks <laughs> wel even, Michiel. Goed, okay, we, uh, we, met welk woord uh, vind, vind Het je, uh, woord blimmen. Bl... Blimmen. Blimmen. Ja. En dat is? Dat uh, zeiden mijn kinderen altijd. Als ze op het bed aan het springen waren, mogen wij blimmen? Hebben ze zelf bedacht? Ja. Mogen wij even blimmen? Dus ik vind dat dat in de dikke vandalen moet uh, worden opgenomen. Het woord blimmen, het is wel een leuk woord. En waarom, waarom ja. had dat? weet je ook hoe dat ontstaan is? Ja, ze springen, Ja, dat weet ik eigenlijk niet eens. Dan was het van, oh man mogen we blimmen. Ja, maar je weet niet hoe ze erop gekomen zijn. Nee, op en neer springen op het bed. Hmm. Maar zijn er ook meer mensen die dat niet. gebruiken, dat woord? Of alleen uw kinderen? Nee, alleen mijn kinderen. Dan kan het ook Zelfs niet in de dikke vandaag moeten strenger zijn. Oh. Nee, oh, ja, want hoeveel <laughs> mensen moeten het gebruiken voordat het in de dikke vandaan komt? Ja, hij moet doen? wel vrij algemeen gebruikt worden. Blimmen? Met, uh, ja, maar misschien na, ah, nou ja, Vanaf nu gaat iedereen het ja. gebruiken, dus komt het er vanzelf ja. in. Mijn dochter blimt tegenwoordig ook behoorlijk veel. Die heeft dat ontdekt, het blimmen. Alleen gebruikt ze het woord het ook. Nee, die gebruikt het woord nog niet. Maar dat zal ik haar morgen gaan bijbrengen. Moet je zeggen, wat ben je nu aan het doen? Want hun zeiden het zelf, hè? Ze staan niet zo raar te blimmen, zeg ik dan morgen. Ja. En dan kijkt ze me aan alsof ik. Uh... Ja iets te veel van die champagne gedronken <laughs> heb. Ik weet. En dat zou ik nog wel kunnen natuurlijk. Ja. Nou, ja, mooi. Heb je meer van die voorbeelden? Of was dit het enige woord dat zij aan onze taal hebben uh, toegevoegd? Ja, we hadden één dochter, onze jongste dochter... die zat in de auto... en die was net zo in de periode vijf... dat ze kon lezen. En die zegt op een gegeven moment... gaan wij naar Murtnek. En wij alle twee, wat? Murtnek... Nou, dat is centrum. Oh? Omgekeerd. Ze zegt het omgekeerd. Ja, murtnek. En dat heeft ze alleen bij dat woord gedaan? Ja, murtnek. Nou, jullie hebben uh, bijzondere kinderen in ieder ja. geval. Ja, en die noemden ook altijd... Uh, uh, hoe heet dat? Uh, stroopwafels noemden zij straatwoffels. <laughs> Gekke kinderen. Hoe oud zijn ze nu? Gekke kinderen? <laughs> <Ja>. Hallo. <laughs> Dankjewel. Ja. <laughs> Ik heb hele normale kinderen. Wat doen ze dan? Wat, wat doen ze? Wat mijn kinderen doen? Mijn, uh, mijn oudste dochter is chef-kok. Oh, lekker, waar? Ongeveer. In Utrecht. Oh, oh nou, daar kom ik wel eens. Ja. Uh, en mijn zoon is ook chef-kok. En mijn jongste dochter, die weet nog niet wat ze wil. Kan jij ook zo goed koken dan? Een beetje wel, ja. Oh. Het lijkt me heerlijk chef-koks de... Ik heb trouwens ook een chef-kok in de familie. Met kerst heel prettig. Maar goed, laten we ja. niet uh, te veel ja. van het onderwerp afdwalen. Ja. Uh, ik dank je wel voor het bellen. Ja. Doe de kinderen de groeten. Nou, je krijgt zometeen, denk ik, mijn dochter aan de telefoon. Oh, wat leuk. Ja, Sjoske. Oh. En daar staat tussen haakjes: dat is een Vlaamse. Ja, Sjoske, dat is de naam van een liedje van Raymond van het Groene Ja. Ja, maar uh, in... schone schone dat schone laat u altijd aan hem zien. Ja. Ja. Schone meid toch ja. ook? Ja. Ziet, ja, ja. Ziet dat ja. je hem weer beter krijgt. Ziet dat hem weer beter krijgt. Juist, juist, juist, juist, juist, Dat is mijn jongste dochter. Nou, dan gaan we straks met haar praten. Ik, uh, leuk dat zij ook gaat bellen. Heb je nog meer. Kun je, je andere kinderen ook nog even laten bellen voor als we straks een beetje. Nee, ja. nee, nee. nee. <laughs> Hé, hey, bedankt in hey, ieder geval. Mijn schoonzoon belt misschien zo meteen. Oh, dat wel. zou ook fijn zijn. Hoe heet die? Dan weten we dat. Oh, die heet uh, Klaas Willem. Oh, leuk. Nou, laat ja. hem maar even bellen. Uh, en mijn schoondochter, die is er ook. Dat is Angelica. <laughs> nou, als je die aan de telefoon heeft, die leest zo de hele Bijbel voor je voor. Nou, ik weet niet. Laat haar dan nog maar even niet bellen. Maar misschien dat ze daar zelfs nog behoefte aan krijgen. Maar voorlopig ah, okay. nog niet. Ik dank je wel voor het bellen. Hey, uh, goede uitzending. Ja, dank je wel. Doeg. Dag. Dag. Uh, ik zie nog een mailtje binnenkomen. Hallo, ik hoorde net dat vijfjarige jongetje zingen. Wie was dat ook alweer? Uh, en staat op YouTube. Dat is een vraag. Krik Wansers vraagt dat. Ho nog één keer de naam. Joris Mulders. En hij staat inderdaad op YouTube. Uh, en dan nog... Ja, Robert heeft hier gemaild. Dat gaat nu over het woord on. Het, in het Nederlands is on een voorvoegsel dat een negatie betekent. Wat betekent dan nozel? Ik weet niet of wij daar... Ik heb net even een toosje genomen. Oh. Maar... Heb je er wel wat over te doen? Nou, um, nee, dat, wat ik al zeg, dat moet ik even dat moet ik opzoeken. Goed, dat komen we, komen we misschien ooit nog eens op terug. Gaan we verder met uh, aan de telefoon... Oh, zo meteen trouwens nog een plaat van Raymond van het Groenhoed. We hadden het over Sjoske. Dat doen we gewoon voor of na. Laten we het voor Sjoske doen. Dus nog even deze, uh, eerst uh, de volgende bellen... en dan doen we een plaatje van Raymond. Dat wordt niet Sjoske, maar iets anders. Wat wij allebei heel mooi vinden. Maar eerst Pierre Courbois. Goeienacht. Goeiedag. Goeiedag. U... Dat gebeurt in de muziek ontzettend veel. Wacht even. Uh. Kunt, u, kunt u heel even nu, want de, de, de telefoon viel weg of tenminste de telefoon viel weg. De, de lijn viel weg. Of ja. De, stem viel weg. Is het nu beter? Het is een stuk beter. Klopt het dat u wel eens te gast bent geweest in Kaarsenloenen? Ja ja, ja, ja, ja, ja. U bent drummer, uh. hè? Ja. Al 55 jaar ongeveer. Zo. Ja, en uh, nou niet helemaal. Dus, uh, ik zit in mijn 53ste of 54ste jaar ongeveer. En ik zit nog steeds op. Zo. <laughs> en vanavond niet. Uh, we hebben feest gevierd hier in de buurt. En ik heb me opgeofferd om op de hond en de katten te passen. De oh. hond is helemaal overstuur vanwege het vuurwerk. Ja, die vinden dat niks, hè? Nee, dus ik ben alleen thuis. Iedereen uh, hier... Wat de gewoonte is van de ene boot, want wij wonen op woonboord van de ene boot naar de andere graad, ja. heb ik me dus vrijwillig, tussen aanhalingstekens, eh, opgeofferd. Voornamelijk de hond in de gaten houden, maar de katten die hebben het ook niet zo best voor. Maar heeft u die beesten een beetje gerust kunnen stellen? Heeft u de, nee, hebben ze er wat nee, aan de gehad? Nee, de katten wel, maar de hond niet. Nee, die heeft u niet... Uh, nee. En uh, misschien een raar vraag, maar wat vindt die hond van het gedrum van u? Dat is ook, wat dat betreft is er ook een gigantisch verschil tussen honden en katten. De hond vindt dat wel leuk en de kat niet. <laughs> dus als ik ook maar in de buurt van een drumstel verschijn... gaan de katten de kamer uit ja? en de hond juist niet. Wat en grappig. het gaat zo ver dat ik de dat hond soms tussen mijn voeten op de pedalen gaat liggen terwijl ik aan het spelen ben. Dat <laughs> leuk, wat een mooi ja, beeld. Misschien is hij doof of zo, dat zou heel goed kunnen. <laughs> maar dan vindt hij dat ge ge getril zo lekker aan. Ja, sprof. waarschijnlijk wel, maar katten, ik heb altijd het gevoel dat katten beter horen. Hoger ook, hogere tonen ook horen. Ja. En het zijn met name de bekkens die... Maar, uh, maar je hoeft niet zo heel goed te kunnen horen om een drumstel te horen. Nee, nee, nee, nee, maar het gaat niet om het horen, maar om, om de irritante tonen, die, de hele hoge tonen. Die in bekken zitten, die wij waarschijnlijk helemaal niet horen. Ja, ja, daar hebben ze een hekman. Ik denk dat katten daar niet tegen kunnen. Nee, hm. ja, dat, dat zou kunnen. Goed, ja. maar u belde waarschijnlijk met een andere reden. Ja, nou, ik wou eerst even vertellen over dat. Iemand al, het draaide net een woord om. Ik heb met Polo de Haas een keer een CD gemaakt. Die heette Soulmaan. Uh, dat hm. was het omgekeerd naamloze. Dus. Oh ja, ja, ja. Maar ik bel op om, omdat ik pas een heel mooi woord heb ontdekt. in verband met de goede voornemens van iedereen. Ja. Die iedereen nu maakt, schoot mij een heel oud spreekwoord te binnen. En uh, dat luidt als volgt: De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Het woord geplaveid, plaveien dus. dat vind ik zo'n fantastisch woord. Het merkwaardige is dat mijn kinderen, die zo ongeveer rond zijn. en mijn kleinkinderen. Dit spreekwoord, en ook dat woord niet kennen. Geplaveid. plaveien dus. Ja. En uh, dat woord laat mij al een paar dagen niet meer los. Zo'n mooi woord vind ik dat. <laughs> en, en wat betekent dat, dat het u niet loslaat? Ja, het, het, het, het, het, het, het werkwoord plaveien. Ik bedoel, wanneer gebruik je dat nog? Ja. Huh? Gebruik jij het wel eens, Erik? Nee. Nee, maar ik ken um, bijvoorbeeld AFT van der Heide, die heeft... Um... Een, een boek geschreven dat heet onder het plaveisel het moeras, daar moet ik dan onmiddellijk aan denken. Ja, ja, ja, ja. inderdaad. Maar, u, maar ja. u denkt daar dus veel over na? De laatste dagen, ik vind het zo'n prachtig woord. Ik vraag het ook aan iedereen en dan is het dus merkwaardig, het is mij al vaker opgevallen met spreekwoorden natuurlijk, dat onder een bepaalde uh, leeftijd een ja. aantal spreekwoorden uh, niet meer bekend zijn. Hè? Dat is, ja. worden waarschijnlijk niet meer gekleerd op school. Nee, Neem het dan wel aan, hè? Ja. Het is wel grappig trouwens dat wij die vraag dan nu net stellen, hè? U wist meteen met welk woord u moest bellen. Ja, ik wist gelijk met welk woord ik moest bellen, ja. ja. En uh, nog wat anders wat vanavond gebeurd is in het gezelschap. Al pratend kwam mijn kleinzoon met een motto voor het nieuwe jaar. Ja. Dat vond ik ook wel heel erg leuk. Blijf jezelf in 2011. <laughs> Nou, dat vind ik ook wel aardig eigenlijk. Heeft hij, heeft hij goed bedacht? Hoe oud is die? 13. 13. Ja, ja. Dan, kan, dan moet hij ja. het ook. Ja. Leuk. En uh, nog, nog heel even naar het woord hè? Want dat houdt ja. u dan nu bezig. En uh, ja. is dat iets wat dan uh, over een tijdje nog steeds door uw hoofd? Ja, ja ik, ik ga het waarschijnlijk ergens ooit ergens bij gebruiken. Uh, als ik muziek schrijf, want dat is een probleem. Mijn muziek schrijven ze titels. Hè? Die titels hebben meestal met de muziek niks te maken. Mm -hmm. Maar het is, heel, het is altijd heel erg moeilijk om, om bepaalde woorden te vinden uh, voor, voor titels. Dus ik zit eraan te denken, op één manier gaat dit woord plaveien terugkomen in de naam van een compositie. Dan... Maar daar ben ik nu nog niet achter, maar <laughs> dat, dat schiet me ineens te binnen. Meestal als ik bakker word of zo. Oké, okay, dat is wel En dan hoeft het niet een stuk te zijn dat daar ook een beetje op, op blijft? Nee, de naam dan... hebben we er nooit iets mee. Nee. met een stuk. Wat het is, je moet een naam hebben. Hè? Ja. Uh, klein voorbeeld is, uh, um, ja, vier geleden heb ik een, uh, uh, een uh, operatie gehad en er is een, een, uh, een deel uh, van mijn darmen weggenomen en dat heet het Sigmowiet. Nou, Sigmowiet is toch ook een fantastische naam voor een compositie natuurlijk, hè? <laughs> niemand weet wat het is, dus je kunt het ook wel opplakken. Die bochten inzetten. Nee, maar daar gaat het nou even niet over. Maar ben je. U, u, u valt weer een beetje weg? Om, om als composities. Kunt u dat nog we... één keer zeggen? Want het. Mm. Ben je altijd op zoek naar namen, voor, uh, uh, titels voor composities? Ja, oké, okay, precies. Meneer Koeber, het was leuk dat u belde. Ik ga weer verder de hond kalmeren. Ja, ja. ja het wordt hopelijk wat rustiger nu binnenkort. Dus, uh, ja. Het leed is zo, uh, nou, misschien een beetje geleden al voor de hond en de katten. Ja. Uh, een prettige nacht alvast. De groeten. En een heel goed jaar. Ja. Dank u wel. Daar. En veel mooie composities met mooie titels. Pierre Courbois was dat. We gaan even wat muziek draaien nu. En dan komt Joske dus. Dat is, zoals we al zeiden, een titel van een liedje van Raymond van het Wouter. Hij heeft veel meer liedjes gemaakt. Hij heeft heel veel mooie liedjes gemaakt. En wat Erik en ik allebei een heel mooi liedje vinden, dat is Daniel... Ik wist niet dat mij dit zou overkomen. Ik wist alles min of meer behalve dat ze al mijn vertrouwen heeft ontnomen. Ik ben de hofnaar en ik buig zeer diep. O oh Daniel, laat me leven, laat me horen van je stem. Raak me aan, het is om het even, wat of waar als jij het maar bent. Ik ben blij, maar daarna ben ik weer triester. En ik twijfel als ze even mediteer. Maar het groeien zou ik nooit willen missen, zelfs al doet de rest me nog zodanig zien. O oh Daniel, geef me kusjes, laat de rest ver van ons weg. Geef me kans je vast te houden, kijk me aan als ik wat zeg. Diep in de jungle woont een tijger. Had ik maar geen platen in mijn kast. Had zij maar geen mensen die zich moeiden. Wij zijn liefde, zij de last oh. Laat me lachen, laat me huilen binnenin. Kook een ei, ik zie je bezig en ik weet dat ik dit wil. Ik wist niet dat mij dit zou overkomen, maar een wens die ik niet kende is vervuld. Laat me gaan, ik laat al mijn tranen stromen. Ik ben leeg, maar ik word opnieuw ingevuld. O oh Daniel, grote liefde, hier geknield neem ik je hand. Ik neem je mee, waar we leven, waar we voelen, het is ons land. Maar ik trek het mij niet aan Als ik klein bij jou mag liggen Laat ik alles voor je staan Mooi, Danielle van... Daniel, zoals hij zelf zegt, van Remo van het hout. Een liedje dat ik nog steeds niet helemaal goed begrijp. Erik, waar, waar, in jouw roman... Uh, een gat in de lucht... overigens hebben we nog helemaal niet gezegd... uitgegeven bij Nieuw Amsterdam. Uh, uh, gaat het ook even over dat liedje? Waar, waarom heb je dat nu meegenomen? Is dat de reden? Ja, mijn, een van mijn uh, personages... dat is die, die de quickfit manager... We hebben het de hele tijd over de quickfit manager uit Leidenstad... Maar, um, uh, die vindt dit een uh, fantastisch nummer. Die vindt het echt heel erg mooi. Dat heb ik met hem gemeen. Jij ja, ook? Ja, en ik ook. Uh, ja. Snap jij het helemaal? Uh, nee, maar dat vind ik eigenlijk ook niet zo belangrijk met dit nummer. Het gaat heel erg over de toon. Het, uh, je hoort aan de toon van het nummer waarover het gaat. Je hoeft het niet, de tekst hoef je niet helemaal te begrijpen, volgens mij. Ja. En jij zei iets over moeien, dat moeien. Ja. Nou, het grappige was dat ik vandaag uh, was ik, uh, um, aan het lezen. Ik, kom, uh, ik, ben, ik was vandaag in Gent... En um, ik kwam het woord moeien in een roman tegen. De helaasheid der dingen. Um, uh -huh. ik, dit, oh. Dat woord ken ik al... Van Verhulst? Ja, maar het Mo -moeie woord moeien ken ik dus van Raymond van het Groenwoud... Af, sinds mijn 16e, al 30 jaar. En ik kwam het vandaag pas voor het eerst tegen. In, um, in dat boek van Verhulst dus. Ja. Nou. ja. nou ja, goed. We weten het nog steeds niet helemaal. Dus waar, waar het over gaat. Maar volgens jou moet je... Ja, volgens het, maar... mij gaat het, nu, gaat het over... Uh, ik dacht altijd dat het over een voorbije liefde ging. Maar uh, ik denk nu... Sinds, sinds vandaag denk ik dat het over, uh, ja, over, over een geslaagde liefde gaat. Ja. Over, ja, over zijn liefde voor Daniel. Hij heeft ook een liedje Gelukkig zijn, ken je dat? Nee. Prachtig, moet je ook eens naar luisteren. Gelukkig zijn, daarvoor wil ik alles geven. Heel mooi. Goed, uh, Joske. Goedenavond. Hallo. Zeg, ben jij toevallig. Gelukkig uh, nieuwjaar, hè? Ja, ook een gelukkig nieuwjaar. Ben jij toevallig de dochter van Trudy? Dat klopt. Heb jij het woord. Heb, heb jij het woord. Z zijn jullie hebben toch niet. Kan de radio even uit, want volgens mij staat die aan. Nou, nee, ik, ik ben al weg bij de radio. Oh, heel goed. Um, jij hebt het woord blimmen dus bedacht met jouw uh, broer. Die is ook aan en, de telefoon, dus? hè? Nou, ja, inderdaad, die is ook aan de Nou, dat is mijn... Uh, uh, oh, zwager, ja. Ja. is Klaas Willem. Kom je er even inderdaad. bij, Klaas Willem, gelijk. Ben je er ook? Mm. Oh, gezellig. Nee, ik geloof niet dat hij erbij zit. Nou, dan begin ik maar even met jou, Joske. Wat voor woord uh, heb jij? Honduree. Wat zeg je? Honduré. Honduré. Ja. En dat is? Ja, gok het. Honduré. Ja. Uh, Erik zit heel erg te eten de hele tijd, maar... Ja, ik zit een toosje Honduree te uit. <laughs> wat is, wat, Nee, ik heb geen idee. Nou, het lijkt me niet erg lekker dat je dat gaat eten, maar oké. Okay. Wat is het dan? Het zijn velletjes die tussen het beleg zitten. Oh, hm. die, die plasticjes? Ja. Oké. Okay. En vind je dat een mooi woord? Of, uh, wat, wat nou heb... ja, ik, ik, uh, we hebben het spelletje weet wat je eet. En uh, daar kwam ik het één keer in tegen, toen ik zes jaar was of zo. Ja. En dat woord is me altijd bijgebleven. En ik vraag het ook elke keer bij de HEMA, uh, kunt u er niet te veel hondurees bij doen? En dan kijken ze me altijd <coughs> aan, zo van uit welk land kom jij? Ik vind dat trouwens echt. Ik, ik, ik erg me aan die dingen daartussen, ja. Ja, is... nou, inderdaad. Ik vraag ook uh, regelmatig of ze ze weg willen laten. En dan staan ze me echt aan te kijken. Dus van, waar heb je het toch over? Ja. En dan leg ik het ze uit. En dan hebben ze echt zoiets van, oh, ik wist niet dat het zo heette. Maar, maar dan doen, heet ze er ook, doen ze er wat minder. Ja. Weet je waar ik nog meer een hekel aan heb, trouwens? Nu, het is misschien leuk, als, ik weet niet of het heel interessant is... maar die, die stickertjes op appels. Daar nou, heb inderdaad. Hebben die ook een naam of heetten die gewoon stickertjes? Ja, dat deed gewoon stikkertjes. Niet plakken, hè? Maar die vind ik zo irritant. Daar, niemand leest ze. Iemand moet ze erop plakken. En iemand moet ze er weer afhalen ook. Het is zo'n ja. zo verspilde energie. Dus daar moeten we eens een keer een actie gaan ondernemen. Maar dat, dit er helemaal terzijde. Honduree. Ja. Uh, zijn er meer mooie woorden... die je nog met ons ja. zou willen delen? Nou, niet zo 1, 2, 3. Ik nee. weet dat, uh, dat mijn zwager een ontzettend mooi woord heeft. Dus dat, uh... Maar Klaas Willem is niet meer aan de telefoon, geloof ik. Maar Joske... Oh. Vraag je ja. je dan ook af waar zo'n woord vandaan komt? Waarom dat dan Honduree heet? Ja, dat vraag ik me wel af. Maar ik kan u wel Klaas, uh, Klaas uh, Willem geven. Maar ik wil het toch even weten. Want volgens mij heeft het iets met Honduras te maken. Nee, nee, nee. Het is echt een Nederlands woord. Maar uh, hier heeft u Klaas Willem. Die heeft een heel <laughs> mooi nummer. Of een heel ja. mooi... Uh... Hij, wil niet. Hij wil niet. Dat oh. is nou jammer. Hij had iets meer champagne moeten drinken. Dan gaan wij even door naar Tineke. Ik dank je wel. Jo, hallo, de hele de familie de groeten daar. Tineke. Hallo Klaas. Hallo. Ik heb het maar eens gewaagd in de nacht. Hé. Hey. Ik heb het nooit, ja, Tineke Hartman. Ja. Ja. Dat <laughs> ken ik van een ander radioprogramma. Plein nou, 5. Uh, ja, ja, ja. Ja, inderdaad. En ik, uh, ik luister ook inderdaad wel altijd naar uh, Casaluna. Waarom bel jij ook nooit s'nachts? Ja, wel altijd s uh, Ik doe toch even de radio uit. Momentje. Jeet, dat is een ervaren beller en die doet nu pas de radio uit. Hij stond vroeger nog een beetje zachtjes aan, maar ik, nee, dat... Nee, nee, maar nooit... wacht, wacht, ik stelde een vraag. Waarom bel je ja, da, altijd smiddags en nooit s nachts? Daar da reageer ik nu net op. Oh. Ik, <laughs> uh, ik luister eigenlijk altijd, ik heb eigenlijk nooit uh, uh, neiging om, om daarop, uh, daartussen te komen. Oké, okay, maar vannacht kun je toch niet laten, want normaal doe je dan uh, vaak mee aan, aan woordspelletjes, hè? Ik ben gek op uh, taal, inderdaad, onder andere. En uh, ik heb een heleboel woorden die me dan nu niet echt binnen schieten, maar wel een voorbeeldje. En dat is, uh, ja, in dit kader misschien niet helemaal goed, maar harmonieus. En daar zitten alle klinkers in. A-O-I-E-U. Harmonieus? Ja. En maakt dat het meteen ook een mooi woord? Ik vind het wel mooi. Nou ja, dat, dat, uh, de betekenis is natuurlijk leuk. Maar inderdaad, dat plaveien en zo, dat zijn ook de soort woorden waar ik dan wel voor val. Maar ik heb ze niet eventjes bij de hand nu. Maar het uh, taal moet je in kunnen wonen, vind ik. En wat betekent dat, dat je erin moet kunnen wonen? Ja, dat is iets geks van mij. Ik weet het ook niet. Dat je kruipt in een woord. Zo zie ik dat moet je mij nog horen. Maar... maar in welke woorden kruip je? Dus in, in plaveien en in harmonieus? Nou, harmonieus niet echt, maar. Oh. <laughs> ja. En waarom kruip je dan weer niet in harmonieus en wel in plaveien? Ja, uh, het is, het is zo'n lekker woord. Ik weet niet, het is een glad woord eigenlijk. Het, het is ook iets waar je je helemaal in uh, kan uitleven. Uh, maar wat ik nou bedoel met dat in een woord wonen of in een woord gaan zitten... Ja. dat is, uh, uh, als je dus inderdaad een, uh, hoe heet zoiets, een uh, pleivij van de crypto uh, maakt... Span, ja. Bijvoorbeeld, dan ga je in dat woord en dan... Uh, dan ga je alle kanten op met dat woord, eerst. En dan, dan maak je daar een samenraapsel van. Dat is dan een voorbeeldje, ja. zoals ik dat dan weer zie. Heb je zelf wel eens een woord bedacht? Uh, misschien wel, maar dat, dat komt me nou niet aan ja, mijn kinderen dan ook wel vroeger. Die hadden ook al bepaalde woorden, zoals bijvoorbeeld een gek lied van de Beatles, uh, Yellow Submarine. Ja. Dat stond mijn dochter in de box en die zong luidkeels, Yellow Zeppelin. En nog een bestaand woord ook. Zeppelin. Ja, heel gek. Dat is me altijd bijgebleven. Ja. Ik heb er trouwens een mailtje gekregen. Uh, die komt, dat mailtje komt van uh, Arthur. En die schrijft... Uh, Mijn zoon zei ooit... Een dromedanus is een kaneel met twee bulden. Leuk, hè? Oh, he, ja. ja, heel goed. Ja. Schappig. Die, die, die kinderen zeggen zoveel leuke dingen. Je ja. moet het opschrijven. Dat is zo'n ja, cliché. Maar dat ik, is, ja, nou, doet ja het goed. Dat, dat was van, uh, vroeger had je dat dan ook al. Uh, zo'n bepaalde rubriek in, geloof ik of zo. Maar... Uh, het is gewoon een feit dat de kinderen slaan eens op de kop. En uh, die staan leuk uh, tegenover uh, taal ook. Ja, Erik wil nog wat zeggen. Ja, het grappige was dat ik vanavond uh, gegeten heb met vrienden. En uh, hun zoon die, um, was aan het zingen. Jan Piet, Joris en Corneel, die hebben ja. baarden. Baard. En daarna kwam het toetje. <laughs> en terwijl die ijs eten. <laughs> en um, dat was dus kaneelijs. Kaneel. Ja. Oh. Wat zijn ze leuk, de kinderen? Tineke? Ja. Nog een woord of. Uh... Uh, ik ga gewoon niet te binnen, maar ik ga het toch wel weer opzoeken. Ik heb altijd een pennetje in mijn hand en ik heb altijd een, een schriftje bij de hand, dat heb ik al eens ooit verteld. En tussen uh, alles wat, uh, wat, wat langskomt, uh, dat schrijf ik dan op. Oké. Okay. Uh, leuk. En uh, nu ook weer heb ik opgeschreven, wat was er? Zigmoiet, ja, leuk. Goed. Hey, dankjewel, tot, nou, tot later weer. Ja, waarschijnlijk uh, het op was radio dat even in de nacht. Ja, dat, dat hoop ik. Oké. Okay. Goed, alle beste wensen voor jullie. Ja, ja, ja, ja, jij ook. Oké, tot later. Nog even een mailtje. Henk Sloos die schrijft, uh, beste redactie, na het schone uiteinde en het daaraan verboden, verbonden, waarschijnlijk nieuwe begin. Wil ik graag uw aandacht voor het lelijke lelijkste Nederlandse additief helemaal. Volgens mij is dat het eerste woord dat dankzij de Turks-Nederlands tot algemeen aanvaard Nederlands is geworden. De term, waarom, wat hebben die er nou mee te maken? De term helemaal goed was tot uh, eind uh, tachtige jaren, charmante Turks-Nederlandse kromtaal. Maar nu is het standaardtaal voor Henk en Ingrid... net als Stenik om het hoogtepunt helemaal goed. Ja, ik begrijp het helemaal. Ja, je ja. hebt I ook een hekel aan. Nou, ja, dat ook. Maar um, um, mensen gebruiken andere talen van de nieuwkomers in Nederland. Die nemen we over. Ze zeggen mijn zoontjes bijvoorbeeld dat iets kapot goed is. Of kapot lekker. Uit welke taal komt dat dan? Ik denk uit Marokkaans. Het komt, ik hoor het verder eigenlijk, behalve mijn eigen zoontjes... alleen maar Marokkaanse jongetjes zeggen. En, en, heel, en helemaal goed komt uit het Turks. Dat zegt deze meneer. En dat moeten we dan maar aannemen. Nou, dat zou ook kloppen. Zoeken we op. Ja, ja. Ja, gaan we ook, je hebt nog een boel te doen naar nou, nou deze <laughs> uitzending. Uh, Manny. Ja. Of Manny. Wat is het? Manny? Goeiedag. Ja. Uh, allereerst de beste wens. Ja, jij ook. Een, jaar een heel gelukkig nieuwjaar. Ja, dankjewel. Nou, ik heb een paar uh, grappige woorden ja. die uit het Fries komen. Daar Het kom jij ook vandaan? Eerste. Uit Friesland? Nee, nee, ik oh. niet. Ik kom uit Drenthe. Oh. Maar ik woon nu in Zuid-Holland. Dus volkomen logisch. En dan, en dan heb je Friese woorden? Ja, omdat mijn schoonmoeder een Frieszin ah. is en mijn man ook Fries spreekt. Ah, Oké. Okay. En welke woorden zijn dat? Donderdeldoekje. Donderdeldoekje. Erik? Als het moeilijk wordt, toch gek. Ja, mijn mijn schoonmoeder woont ook in Friesland trouwens. En mijn, scho ja, mijn schoonvader ook. En ik ken oh, dat het woord. weet je weten? Ja. ja, ja, ja. En, ik denk, denk een, een, een doekje voor, voor van alles: een, een alledingendoekje. Ja. Het, het klinkt alsof het doekje, fout is. Inderdaad, maar het is een paraplu. Oké. Okay. Een, een donderdeldoekje doekje is een paraplu. Ja. Waarom? Uh, donder, dus dat is die regen. En dat del, dat komt neer. Ja. En doekje, ja. Houd het tegen. Ja. Oh, mooi. Donder, del, doekje. Ja, de... In het Gronings heb je iets vergelijkbaars. Dus Dan noem je de barbecue Dick down in toenen. Dik, <lacht> dik doen in de tuin. <lacht> u, u komt uit Drenthe, dus dat begrijpt u wel. Ja, Dick down in toenen. <lacht> ja, ja, ja, ja. Ja, heel leuk. Ja, ik hou, ik hou van dat soort woorden. Dat vind ik prachtig. Heeft u er nog één? ja. Izeren Loekbeulag. Izeren Loekbeulag. Erik. Nou, de ijzeren begrijp ik nog wel. Maar... Ja. Ik da weet het niet. Daarna moeten we afhaken. Zegt u het maar. Lokomotief. Oh. Izeren. Loeken, dat is trekken in het vries. En beulag, dat is zwoegen. Dus uh, die. Uh... He, dat dat uh, ijzeren. Uh, een trekzoeger. Ij ijzeren trekzoeger. Ja. Oh, ja. <laughs> Nog eentje? Nee, weer kunnen ik er niet. Oh, nou ja, dit was wel heel leuk. Dit waren wel een paar leuke. Hè? Ik dank u wel voor het bellen. Okay. Fijn ja, dat u dat vond. Ja, en een goede nacht, hè? Dag. Oh, ja, nacht. Oké. Okay. jaar. <laughs> Meneer Eldersson. Ja, daar is hij. Hallo. Hallo. Aad Elderson uit Schiedam. Ik luister ook vaak naar uw programma, ik vind het heel prettig. Maar ik hoorde daarnet die mevrouw, die had het over een, een droogsvier, hè? Ja. Die, die centrifuge. Mm -hmm. Maar we hebben dan natuurlijk ook nog de droogkuis. De droogkuis is de stomerij. Ja. En, uh, oh ja, ja, ja, ja, dat wist ik. De droogkuis. Ik, ja. ja. En... en ja, dan hebben we nog de is, lakspuiter. Is dat ook Belgisch droog? Droogkuis, ja. Ja, dat ja, ja, is ook Belgisch. Maar dan hebben we nog een lakspuiter. Ja. Die noemen ze dan pistoolschilder. De lak... Lakspuiten, dat is een piezooschil, want die vragen ze ook. Ze zijn, er wel, de advertenties. zijn er wel goed in, die verhamingen? Ja. En als hij wil echt scheiden, dat heb ik meegemaakt met een werknemer. Die was niet op komende dagen, was een Belg. Ja. En hij moest naar de Nauvert om terug te trouwen. Dat wil zeggen dat hij moest echt scheiden. Terugtrouwen? Ja, terugtrouwen. Ja, het is heel simpel toch. Dat is prachtig. Echt mooi, hè? Daar zou je bijna zin in krijgen, terugtrouwen. Ja. Maar... Wat ik ook vaak wil hoor, hè? dan hebben de mensen het over een riem onder het hart steken. Dat is omgekeerd. Hè? Ja. Maar weet u hoe het nou eigenlijk is? Het is geen hart met een T, het is hart met een D. Hè? Dat is een nautische uitdrukking. Vroeger had je die ouderwetse roeiboten van zacht hout. Ja. En in dat, die opening waar de riem in ging, die was ook zacht. Toen zijn ze erachter gekomen, als er een hartstuk hout onderlagen, het zei eikenhout of een andere hardhoutensoort, soort. Zelfs palmhout werd ervoor gebruikt. Dan als ze dat gingen vervangen, dan moesten ze een hart onder de riem steken. En daar komt het eigenlijk vandaan. Uh, ja, heeft u wat met de zee? Nee, maar ik, uh, heb, zo, ik heb vroeger wel een beetje gezeild en zo. Hè. Maar dat, uh, dat heb ik toch ook altijd wel uh, mooi gevonden. Ja. ja. En uh, ja, dat... Uh, Verder heb ik, daar wil ik mee afsluiten. Ik, ik geef gelijk het antwoord, hoor. Ja. Dat is een, een cryptogram. Begrafen is ondernemer op vakantie. Dat is uitzonderlijk. Uitzonderlijk, Die uitzonderlijk. uitzonderlijk. uitzonderlijk. uitzonderlijk ja. Die is uitzonderlijk. Ja. Ja, ik snap hem. Meneer Eldersoen. Zo'n beetje. Dank u zeg, wel. Ik blijf nog een beetje luisteren. Ja, ja wij houden zo mee. Ik dacht dat op. ik er even tussen kon komen. Nou, hartstikke Ik viel niet leuk. mee, maar het is gelukt. Nee, dat is altijd heel moeilijk bij Kazaloenen. Ja, zeg een prettige voortzetting van uw programma. Dank u wel. Ja, hoor, dag. dag. Ik ga, voordat ik naar de laatste bellen ga, even het antwoordapparaat inspreken. Uh, dan moet ik even kijken. Want ik had zelf gemeld. Oh ja. Uh, want uh, te gast is aanstaande maandag Martijn Lampert. Hij gaat dan praten met Guilherme Plach, die presenteert dus. En uh, Martijn Lampert is directeur van onderzoeksbureau Motive Action. Uit onderzoek van Motive Action blijkt dat uh, de nieuwe middenklasse bestaat uit pragmatici, hardwerkende no nonsense ondernemers. die doen wat ze leuk vinden. Maar hoe bereiken politici deze groep? Nou, dat is wat er onder meer besproken gaat worden. En, uh, een gesprek dus met het oog op 2011. Dit is de voicemail van Casa Luna.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 tegen die tijd bezig. Ik wens jullie een heel mooi gesprek. En natuurlijk ook een gelukkig nieuwjaar. Hè? En, uh, nou ja, maak er wat moois van. Dag. Dan de laatste beller, en dat is Bart. Hoi, goedenavond. Natuurlijk voor iedereen uh, de allerbeste wensen voor uh, 2011. Ja, hetzelfde. Je hebt het wel voor woorden, en misschien heb ik dat gemist. Um, anagrammen vind ik erg leuk met woorden. Dus bijvoorbeeld... Uh, nou ja, oké, okay, dat is natuurlijk een heel bekende van uh, Balken en de lenden. Maar wat ik dus zelf noem, ik maak altijd gewoon, ik ga altijd woorden omdraaien. En uh, nou ja, je had vroeger minister Pronk, dat werd voor mij Prost en nink. Mipros en nink. Zo, dat soort dingen. Ja, ik kan van alle, je kunt voor mij nu een, ja, een zin op een woord geven. Ik denk dat, dat ik er wel de anagram van kan maken. Erik, geef me zijn woord. Oh, hij had zijn boekje er even bij, daar staan hele mooie woorden in. Dat zal het niet te moeilijk maken. Um... Ook niet te lang zoeken, hè? Nee, boorzwengel. Ach, die hebben we al eerder gehad vandaag. Ja. De boorzwengel. Een, een prullenbak, een ballenpruk. Hè? Een prullenbak, een ballenpruk. Oh ja, ja maar de boor, boorzwengel? Het is niet echt een anagrammer, het is wel een, een rake associatie. Boorzwengel? Ja. Ja, kun je daar? Een Ja, makkelijk. Ja, die is te makkelijk, toch? Ja. Ja. Doe het moeilijker. Maar klein orkest, uh, dat is Harry Klorkenstein. Dat is dus uh, Harry Jekkers. Ja, dat wist die ik. Had, ja, dat en dus anagrammen zijn heel leuk als je toch met woorden iets wil spelen. Ja, ja. Harry Klorkenstein van o, o Den Haag. Oh, ja, Eric Jan, Jan, Jan Donkers, die werd bedankt voor zijn uh, jarenlange werk bij de radio door uh, Kees van Koten met Dankje Snor. Dat is een anagram van Jan Donkers. Ja, super, maar hij had ook voor Geert, Geert, Geert Wirbers, is, dit is ook eentje van Kees van Koten. Um, gisteren... Um, uh, wat was het nou? Gisteren... Ja, wilde gisteren of zo. het <laughs> was smart. ook een... een ja. ja. Iets in die geest moet het wel geweest zijn. Bart, ik dank jou wel. En eh... Uh, dus anagrammen die zijn altijd leuk gewoon, voor mensen ja. om... Uh, ja. Ja, ik snap het. We gaan er een eind aan maken, want het programma zit erop. We gaan plaats maken voor nachtvluchten. Het begint met vluchten in het verleden. Nora Romanesco heeft er ook zin in dit jaar, 2011. Nog even eentje van Stefan. Die zegt, een striegel. Dat kreeg hij ooit bij examen theatertechniek. Wat dat is, moet u maar eens bedenken. Bedankt. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. En CRV.